...als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel... ...of op kpn.com slash snelpakkers. Anders heb je mis. Bij Transavia weten we... ...de vakantie, die is al duur genoeg. Aqua Parken voor tickets... ...200 euro. please. Zijn hij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed... ...en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.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 Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Antoinette Rijpma de Jong heeft goud gewonnen op de Olympische 1500 meter. En dat kan ze zelf ook nog nauwelijks geloven. Oh shit, ik zijn gewoon te goud op je Ja, Femke Kok en Marijke Groenewoud grepen helaas naast een podiumplaats. Oppositiepartijen zijn nog niet echt enthousiast... over de plannen van het nieuwe kabinet. PVV-leider Wilders noemt het bijvoorbeeld knettergek... dat er fors geïnvesteerd wordt in wind op zee. Maar ook op links klinkt er kritiek van GroenLinks-PVDA. Er is niet één maatregel die pijn doet. Het is de hele rits. Het is het eigen risico. Het is de AOE bezuinigen op de WW. Het is zoveel tegelijkertijd. En allemaal stapels op bij dezelfde groep mensen. Ja, en dat zijn mensen die toch al niet veel te besteden hebben... hoorde je bij de NOS. Volgens bijna premier Jetten wordt er nog aan de plannen geschaafd. De politie maakt zich zorgen over de vermiste Sanna van 15... uit het Groningse Appen, de Appingedam. Ze werd dinsdag voor het laatst gezien bij het treinstation... maar daarna is er niks meer van haar gehoord. De politie heeft al een paar tips gekregen... maar die hebben nog niks opgeleverd. En de Britse politie is op zoek naar beveiligers... die met ex-prins Andrew hebben samengewerkt... op buitenlandse handelsreizen. Andrew werd gisteren opgepakt... omdat hij gevoelige informatie zou hebben gedeeld... over die reizen aan Jeffrey Epstein. Ik heb het weer nog voor je, het blijft regenachtig vanavond... maar vanaf morgen wordt het in ieder geval een stuk zachter. Het kan dan 8 tot wel 12 graden worden. En tot zover het 50 Jacht nieuws. Eva, dankjewel. Krijg krijgen de situatie op de weg op dit we moment twee vertragingen. De A1 richting Osnabroek tussen de Lutte en Nederlandse grens, 8 minuten. De A12 richting Obenhuis tussen Ouddijk en Duitsland, 12 minuten. En ook twee flitsers. De A2 richting Amsterdam bij Apkouden 37.5. En de A50 richting Apeldoorn bij Heerde. Hek 222.1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 Someone else But it's good to see your face And I really hope You're doing well I hope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 The bar all by ourselves But I'm here for some En sorry, I'm here for someone else. De vrijdagavond van 538. Vier jaar geleden deed hij nog als shorttrekker mee aan de Olympische Winterspelen. Inmiddels heeft hij afscheid genomen van het topsportleven. En is hij fulltime tattooartiest. Mag ik een groot applaus hier in de studio voor Dylan Ogenberg? Woe! Dylan, ja. Ja. <laughs> jij bent eigenlijk veel te nuchter voor zo'n applaus. <laughs> Ik ben het wel gewend, hè, als het gaat zo, om applaus te krijgen. Dat is zo, zo, zo, grote praatjes. <laughs> Dan valt dit nog wel tegen eigenlijk. Uh, Dylan, welkom uh, hier in, uh, in de studio. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Kun jij uh, je nog herinneren hoe jij uh, je voelde vier jaar geleden? Want nou ja, nu op dit moment zijn uh, de Olympische Winterspelen ook in volle gang. Mm -hmm. Hoe was dat bij jou? Het uh, was corona, dus het was heel anders... Dus uh, ja, heel, heel spannend en heel zenuwachtig, natuurlijk voor de races. Maar ik was in, de, in de voorronde was ik al gevallen. Dus mijn Olympische Spelen was heel snel voorbij. Nou, is het niet de enige Olympische winterspelen waar je bent bij bent geweest? Want ook 2018. Dat was dan nog wel een jaar gewoon waar, waar iedereen aanwezig mocht zijn. En, ja. en was dat dan ook een speciale Olympische winterspelen voor jou? Ja, die was wel veel mooier. Want toen mocht ik ook in het Holland Heinekenhuis. En toen heb ik ook uh, gefeest met Direct. En uh, de koning mochten we ontmoeten. Dus dat was wel heel anders. Dat was Mag je niet de... feesten als je niet gewonnen hebt? Uh, jawel, jawel. Alleen je mag natuurlijk nog niet feesten als je nog niet... Oh, als je nog moet. moet, moet. En ja. bij, corona, bij corona konden we ook niet feesten. Nee. Natuurlijk. Ah, ja. Oh, ja. Is het nou zo dat, uh, wat ik begrepen heb met de Olympische winstspelen van nu... als jij nou een medaille hebt gehaald en jouw, uh, jouw races en je bestrijd, die zitten erop... dan moet je gelijk dat Olympische doorbouwen, toch? Dat was bij ons niet zo. Nee? Nee. Want ja, wij hebben toch een soort teamonderdeel, dus ook als je eruit uitlicht individueel, ben je ja. nog steeds een soort van reserve voor de aflossing natuurlijk. Hey, um, ja, ik weet het antwoord wel. Wij kennen elkaar best wel goed. Uh, ik heb wat tattoos bij je laten zetten inmiddels. Maar ja. uh, waarom ben je gestopt? Waarom, waarom heb je het trekken verlaten en ligt de topsport helemaal achter je nu? De hoofdreden was eigenlijk omdat ik mijn uh, status verloor na de... Olympische Spelen. En de status zorgt er eigenlijk voor dat je betaald krijgt. Ja. Dus toen ik mijn status verloor, kwam het er eigenlijk erop neer... dat ik niet meer, geen geld meer zou verdienen. En waarom verloor je die status toen? Ja, Ze vonden me niet goed genoeg. Maar wat, even, wat is je status? Dat, wat, wat, wat, ja, als, wat? als je als sporter heb je een bepaalde status. En als je een A-status hebt, dan krijg je salaris vanuit uh, nsc NSF. En uh, jouw status ging omlaag omdat je niet genoeg had gepresteerd. Ja. En toen kreeg je geen geld meer aan. Ah. Ja, correct. En, en toen uh, heb ik het nog een zomertje geprobeerd. En toen op een gegeven moment merkte ik dat ik tatoeëren heel leuk begon te vinden. En tekenen en social media. Ja. En toen uh, heb ik best wel snel de keuze gemaakt om te stoppen. Ja, niet, uh, niet onverdienstelijk, want uh, nou, op TikTok alleen al meer dan 2 miljoen uh, volgers uh, zo ongeveer. Ja, klopt. Um, mis je het dan nog wel eens een dag? Het topsportleven en het, top het shorttracken? Um, ik mis het, het uh, winnen van een race, dat mis ik wel. Dat gevoel, dat kan je niet even evenaren in het dagelijks leven. Zeg maar, als je vier jaar ergens voor traint en dan als eerste over die streep komt. Dat gevoel is natuurlijk gewoon magisch. Ja. Maar ik mis niet het leven van een topsporter. Het continu weg zijn, de druk die je voelt, het moeten presteren, dat mis ik niet. Spreek jij nog veel mensen uit die tijd? Want het was ook de tijd van Jutta Leerdam, die natuurlijk nu dan weer uh, prachtig gepresteerd heeft. En uh, uh, Kjeld Nuis natuurlijk ook. Spreek jij die nog steeds? Ja, allemaal wel gewoon via Instagram, maar niet, uh, geen diepgaande gesprekken of zo. Meer nee. gewoon even, uh, als we iets in een story hebben staan, reageren we er even op. Even kort kletsen. En nu feliciteer ik de jongens natuurlijk. Jens heeft al gestuurd dat hij weer een tattoo wil komen zetten natuurlijk. Oh, ja. dus twee keer goud gewonnen. Dus ik zei, je mag komen als je je medailles meeneemt. Ja, mooi. Ja, Jens dus, uh, van het Woud voor de shorttrack ja, ja. natuurlijk. Uh, gaat hij dan zijn gouden medailles laten tatoeëren? Dat zou extra vet zijn. Ik weet nog oh, niet, wat, ja, ik weet niet wat hij wil tatoeëren. Ik denk ja. gewoon de ringen, maar ik, ik weet nog niet. Ik ben ja. benieuwd. Die heb jij zelf ook op je lichaam staan, hè? De Klopt. Ringen. Dat was ja. mijn eerste tattoo. Um, Dylan, leuk dat jij uh, dit uur bij ons aankomt schuiven. Ja. Um, het lijkt ons leuk om zo meteen alvast even vooruit te blikken... op natuurlijk de short -track finale die vanavond plaatsvindt. Wat we daar kunnen gaan verwachten. En we hebben, nou, later natuurlijk... We hebben ook nog wel eventjes iets bedacht om jou even aan de tand te voelen. Hoeveel kennis jij nog hebt. Nou, ik ben benieuwd. Ja, maak je borst maar dat. Uh, het is de vijfde Vrijdagavond Show met nu. De nieuwe Dance Smash van Tiesto. Radio bij 3.8. Dance Smash. Tiesto. Beautiful Places. Hug me, hug me, kiss and caress me Hug me, hug me studio Dylan Hogewerf, voormalig shorttrekker, was er nog bij op de Olympische Winterspelen in 2022 en 2018. En vanavond is hij even bij ons aangeschoven om onder andere even vooruit te blikken op het shorttrekker vanavond. Laten we eerst nog heel eventjes stilstaan bij het feit dat Antoinette Rijtma de Jong vanavond goud heeft behaald op die 1500 meter lange baanschaatsen. En Marijke Groenewoud en Femke Kok hebben het ook waanzinnig gedaan, maar zijn helaas niet op het podium terechtgekomen. En dan vanavond het shorttrekker, Dylan, voordat we het over het shorttrekker gaan hebben. Ja. Um, ik zal echt heel eerlijk met je zijn. Ik wist dat jij voormalig shorttrekker was. Nou, ik heb net al gezegd: een keer langer dan vandaag. Maar ik heb eigenlijk shorttrekken pas voor het eerst gezien bij de winter, uh, Olympische Winterspelen van dit jaar. Ik voorheen, ik weet niet waarom. Ik ja, vind dat dat is wel waarom zou je ik dat schaam, dan nu opbiechten? Ja, ik schaam me, ja, omdat ik ook graag eerlijk ben. We hebben zoveel uren samen in die ja, stoel doorgebracht. Ik, ik, ik, weet het, ik weet het, ik schaam me ook een beetje. Maar goed, dit, dit jaar heb ik het lang en ingehaald. Ik heb alles zien. Jens van Woud die daar chaos behaald, twee keer. Ik, ik vind het helemaal fantastisch. Maar hoe zou jij die sport uitleggen aan iemand die misschien nog steeds niet snapt wat short Track is? Ja, het is eigenlijk uh, het is een soort van lange baan schaatsen op uh, steroids. Ja. Het is uh, minder een race tegen de klok en meer een race tegen, tegen je andere tegenstanders. Dus je moet gewoon echt zorgen dat je als eerste over die lijn komt. En dan maakt het niet uit hoe lang je erover doet. Ja, ik zat het voor de eerste te kijken, dus deze Olympische winterspelen. Ik dacht, dit is gewoon Formule 1. Ja. Eigenlijk ja. gewoon Formule 1, gewoon racen op, op, ja. ook op, op de ijshockeybaan. Dus het wordt niet op een lange baan gedaan, toch? Klopt, klopt. En... 11 meter is het rondje. Ja. Wat zie hoe ben je er ooit opgekomen om dit te gaan doen? Ik zat, toen ik vijf was, ging ik gewoon op schaatsen. Mijn ouders hadden me op schaatsen gezet. En toen, via een vriend, die had het in één keer over shorttrekken, Toen dacht ik, ja, ik ga wel een keer kijken. Ja. En uh, ja, ik was nog heel jong toen hoor. Maar uh, omdat hij toen ook ging shorttrekken, en ik wilde gewoon met mijn vriendje blijven schaatsen... dus toen dacht ik, nou, dan ga ik ook maar uh, short -tracken. En toen bleek ik er best wel goed in te zijn. Ja. En was die vriend er ook zo goed in? Ja, wij waren eigenlijk best wel lang waren we nummer 1 en 2 van Nederland. En oh. toen op een gegeven moment uh, ben ik naar Jong Oranje gegaan, dus moest ik naar Heerenveen verhuizen. En toen is hij gestopt. Och, Want hij, jammer. Wilde, hij, ja, hij wilde niet naar Heerenveen toe. Dat oh. snap ik ook wel. Het lijkt me ook ja. levensgevaarlijk het short trekken. Want uh, je, nou, je hebt ook bij deze Olympische Winterspelen gezien. Er gaan er nogal eens wat vanaf af. Die, uh, die van de baan afvallen. Ja. Uh, heb jij wel eens zo'n uh, heftig incident meegemaakt? In het pont en blauw van de baan afkomen? Of? Ik heb gelukkig nooit uh, iets gebroken. of uh, Ik heb wel een keer mijn eigen schaats in mijn hand gekregen. dat dus is uh, gehecht worden. Oh. Een klein, oh. klein litteken. Oh. Maar ik heb, het wel, ja, ik heb wel heel veel nare dingen zien gebeuren. Maar zelf gelukkig altijd wel. Uh, maar hoe, hoe, hoe is jullie evenwicht zo bizar goed dat jullie echt gewoon... Nou, gewoon scheef door die bocht gaan. Het handje op de grond. Ja, op de grond. Maar ja, maar de, de, de, het is wel heel scheef. Ja, dat, bedoel dat ik, Een ja. handje op de grond vindt, lijkt mij niet genoeg. Hoe doe ja, hoe train de, je dat? het is door de, de druk die je krijgt. Doordat jij snelheid maakt, heb je een bepaalde druk op je mes. En daardoor kan je heel schuin hangen. Net als omdat je een emmer rondjes gaat draaien met de bal erin, dan blijft hij ook... Oh ja. Tegen de bovenkant aan zitten. Dat gebeurt eigenlijk. Dus gewoon heel hard moet je. Ja, je moet heel snel gaan om heel schijn te kunnen gaan. Hey, en dan uh, vanavond, short vrouwen. Ze beginnen om nou, rond kwart over acht. Dan hebben we nog wat kwartfinale's te gaan geloof ik. En dan ergens de finale rond ja, tussen de negen en tien uur. Uh, heb ik, ik, ik, ik vond het schema een beetje ingewikkeld. Maar volgens mij komen we rond tien uur uit vanavond met de, met de finale. Uh, Xandra Velsenboer, Michelle Velsenboer en Susanne Schulting. Ja. Nou, Xandra die heeft echt al... ...waanzinnige prestaties laten zien. keer goud. Precies, Michelle ook overigens. Um, uh, wat verwacht jij voor vanavond? Kijk, het is niet de sterkste afstand van Xandra... ...en dat uh, is ze zelf ook toegegeven... ...maar ja, ze zit nu zo op een roze wolk. Ja, we hebben ik... het over de 1500, hè? 1500 dus. meter, ja. ja. Ze zit nu zo op een roze wolk... ...dat ik zelfs denk dat ze deze afstand ook gewoon gaat winnen. Ik ben ook heel benieuwd naar Susanne, wat die gaat doen natuurlijk... Ik denk wel dat ze ergens wat raceervaring mist. Maar ze is wel gewoon heel snel, heel sterk. En ze heeft echt wel een soort wilskracht om het goed te gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar uh, ik hoop dat Xandra ook gewoon weer die uh, roze wolk uh, op goud? de roze wolk blijft. Gaat ze, weer ze goud, goud gaat ah. Ik hoop het. Uh, ik uh, ik zou een battle tussen Alexandra en Susanne zou ik wel heel leuk vinden. Ja, die die op een gegeven moment in de laatste ronde uit moeten vechten. Nou, en laten we nog één keer benadrukken dat het natuurlijk best wel bijzonder is ook dat, dat zij zo goed presteren. Hè? Want uh, N -N Nederlandse vrouwen in de short track, dit, dit is eigenlijk uniek wat er gebeurt nu, toch? Met, met de medailles die ze pakken. Ja, zeker. Ja. Susanne was eigenlijk voorheen uh, de enige die uh, Olympisch goud een keer gewonnen had. Nou, voor deze spelen was er nog nooit een mannelijke short van Nederland... die überhaupt uh, goud gewonnen had. Je had alleen zilver en brons. Ja. En Jens heeft er nu al twee op zak. Waanzinnig. Um, Dylan, we gaan je zo meteen nog even aan de tand voelen. Want uh, we hebben even een kusje voor je voorbereid... om eventjes te checken hoe scherp de kennis is. Oké. Okay. Nou, uh, dus, uh, ga dat leef je dan door... googlen. Ja, precies. Dus dat hoor je meteen nog. <lacht> Het is de vrijdagavondshow, 5 538 Max en and Andy Grammer. Dit is The Thing I Love. Bandy, won't you take me home?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 No thing I love about me is you. Thing I love about me En de grammar is the thing I love op 58. En Eva Vloon, je hebt zo meteen ook nieuws. Ja, waarom Kjeld Nuis het uh, hardst moest huilen gisteren? En nee, dat is niet de medaille die hij won. Ah!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 Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl De Jong Intra vakanties Prime Video biedt het best in entertainment.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 Het is eh, inderdaad vrijdagavond, Jordi hier op de plek van Bas en Dylan en Eva Floon is er ook bij met het nieuws. Ja, het was toch wel een van de mooiste momenten gisteren op de Spelen. Uh, Kjeld Nuis, die vermoedelijk zijn laatste bronzen Olympische plak won. Dat is natuurlijk best een, een traantje waard. Maar toch was die overwinning en het afscheid van de Spelen niet de reden dat Kjeld het niet droog hield. Dat was namelijk een filmpje van zijn juichende zoontje Jax van negen. Of zo. Dan zit hij wel te klappen en dan, dan maakt hij het mee. Maar ik zag hem schreeuwen, jongen. De, longe, de longen uit zijn lijf. Toen ik dat zag, toen moest ik wel janken. Ja. Ja. Weet je nog wie er voor jou allemaal op de, op de tribune zaten... toen je ja, meedeed de de, aan de Spelen? Dylan uh, Hogewerf hier in het studio. Ja, uh, mijn ouders. Die zijn allebei de keer uh, meegegaan. En ik weet nog dat ik dat wel lastig vond. Want dan vertelden ze een jaar voor de Spelen... vertellen ze al van, we hebben een kaartje gekocht. En ja. we hebben in, al een... Uh, een Airbnb geregeld. Oh. Terwijl ik moest me nog plaatsen voor de speler. Oh, daarna nou, was dat niet <laughs> geen drukset. <laughs> precies. Dus, uh, maar uiteindelijk wel gehaald natuurlijk. Dus nee, alleen mijn ouders, die zaten uh, van, van familie dan... die waren dan meegekomen. Krijg... Gingen jullie dan helemaal door het dak? Of uh, waren dat een beetje nuttige uh, mensen? Mijn moeder, die, die durfde nooit echt... die vond het altijd te spannend. Die was altijd bang dat ik viel. Dus die, ik weet dat ze, ze keek wel, maar ook een beetje... ze was blij als ik bleef staan. En als ik heel over de finish kwam, En dan maakte het er niet eens uit... of ik gewonnen had of vierde werd. En mijn vader, die is heel ingetogen... Ze is altijd heel trots en heel blij, maar die zal nooit schreeuwen langs de... Niet zoals Erben Wennemars gisteren, nee, die dat iemand's niet. Dat bril me, kapot nee. trok. Nee, dat zal <laughs> ja, mijn vader niet doen. Nee. Wat een prachtig moment, inderdaad. Uh, Erben Wennemars juicht voor zijn zoon, Joep Wennemars die op dat moment echt een Olympische koor uh, vestigt. En die, die omhelst een wildvreemde man. En die bril die breekt gewoon in het midden van die man. En die man mooi. kon er niet om lachen. Nee, nee, nee. nee. En uh, Dylan, uh, wat er heel veel gezegd wordt door die, door die uh, schaatsers... nu ook in short trackers dit jaar, is ja, weet je, die tribune... Het al die mensen erop, die, die, die trek je er echt doorheen. Was dat voor jou in 2018 dan ook zo, toen het normale editie was? Ja, ja, ja het is gewoon zodat het startschot gaat... is het echt gewoon een balm van, van geluid. Ja. En soms is het ook wel moeilijk daardoor om je coach of zo te horen... maar het is wel echt heel, het geeft heel veel motivatie dat je zo'n balm van geluid wordt. Ik weet nog, in 2018 was ik volgens mij voor het eerst... dat Noord-Korea toen meedeed bij ons... En ik weet dat ik in de eerste rit zat ik tegen een Noord-Koreaan. En echt een heel deel van de tribune was gevuld met Noord-Koreaanse fans. Dus die gingen allemaal helemaal los. <laughs> ja. Nou, uh, Dilla Hogewerf, je hoort het hier in de studio. We gaan zo meteen verder, met verder praten. 5-3-8 Jordi <laughs> Warners Eerst nog Afrojack en Amel Rivers Naar en Taper Craig, What I Want Radio 5-3-8 She said you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 If you only wanna act like love is do, for a night or oh yeah And Sometimes in the morning, go back to being small Jack, Amel en Rivers hoorden je op 538. Op 14 maart, dat is op een zaterdag... dan organiseert de ochtend ochtendshow de 538-ochtendrun... Waar we met z'n allen 5,38 kilometer gaan rennen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Niet zomaar, maar dat doen we om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En daarmee dus voor onderzoek naar kinderkanker. Um, er doen heel veel mensen mee, er zijn heel veel tickets verkocht. Het is inmiddels helemaal uitverkocht, er zijn ook wat BRs BR aanwezig. Maar ik had een leuk ideetje dit jaar, ik wilde namelijk een, een runclubje organiseren. Gewoon een, een clubje met mensen die samen uh, zoveel mogelijk geld proberen. Op te halen en dus ook gaan meerennen op die zaterdagochtend. Nou, toen ben ik uh, allemaal uh, nou, een lijstje gaan maken met, met namen, en daar sta je ook tussen, Dylan. Ja, toen moest je in één keer aan je tatoorties denken. Ja, ja want nou ja, als voormalig uh, shorttrekker uh, en uh, topsporter slash atleet, uh, Dylan verwacht ik voor jou wel. Een, een PR-tje op die 5,38 kilometer. Nou, PR-tje, ik ga proberen jou bij te houden. <laughs> jij hebt een marathon gelopen laatst. Ja, ja, maar die heb ik in 6 uur en 11 minuten gedaan. Maar ook wel gedaan. echt gelopen, ja. ja, ja. <laughs> dus uh, dat moet wel goed komen. Nou ja, dat is best wel een leuk uh, lijstje met name. Vooral heel veel uh, online content creators zoals Amber Dochter. Nou, Mitchell, dat is de Rotterdamse glimlach. Die ken je misschien ook wel van tv. Of Joni Oosterbos, dat is ook een, een bekende hardloper geworden inmiddels. Ja, Dylan, jij samen met met jouw vriendin. Mm -hmm. Ja, klopt. Mijn vriendin is nu ook... Uh, ik denk dat ze wel al drie keer gejobbed heeft dit jaar. Drie keer? Nou ja, maar kijk, 5,38 kilometer, dat moet iedereen wel lukken. Even ga jij eigenlijk meedoen? Uh, als, als ik uitgenodigd word voor de runclub, dan ja, uit, uh, doe jij ja, Bij ons de runclub. <laughs> ja. Kijk uit wat je zegt, hè? Ja, ik, ik kijk uit, uit wat ik zeg. Ik, ik zal even een, een gaatje maken. Nou, dat, dat is helemaal hartstikke leuk. Dan ben je van harte welkom. Um, nou ja, wat vraag ik eigenlijk aan jou? En wat vragen wij als runclub? Ja, zoveel mogelijk geldt natuurlijk voor uh, nou, het onderzoek van kanker bij kinderen. ...voor het Prinses Maxima Center. Dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Je kan geld doneren aan onze runclub. We willen zoveel mogelijk ophalen. 538.nl slash... Runclub. Dus 538.nl slash runclub. Dylan, jouw familie heeft al zoveel geld gedoneerd. Ja, ja. lieve dat is bizar. mensen heb je allemaal. Ja, jullie moeten even je best nog doen. Ja, ik, ik zie dat jij inderdaad bovenaan staat met 550 euro. En uh, ik heb ook een eigen pagina samen met mijn vriendin. We, we haken nog een beetje op die 260 euro. We moeten gewoon in de familie app gooien. Ja, ah, dat ga ik ook maar even doen, inderdaad. Um, 538.nl slash runclub. En dan, uh, nou, dan zien we elkaar weer op de 538-ochtendrun.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 Kelvin Hurst, release the pressure. Oordeel 5 Uur Jacht. Dylan Hogewerf, nog steeds bij ons in de studio. Voormalig shorttrekker. Was erbij bij de Olympische Winterspelen in 2022 en 2018. En we moeten natuurlijk nog wel even jouw uh, kennis testen, Dylan. Als het gaat over de Olympische Winterspelen van dit jaar. die nog steeds uh, volop bezig zijn met vanavond nog shorttrack. Ik heb uh, twee fragmenten voor je. Oké. Okay, en dan is eigenlijk het? de vraag: waar luisteren we naar? Wat, wat gebeurt hier? Oké. Dus. dus, okay. dus nou ik ga niet te veel zeggen. Uh, komt de allereerste. Oh, pas nou op! Nee, ze valt! Oh, aangetikt. Maar daar heb je niks aan. Want dan kun je niet meer naar voren geschoven worden. Dit is een finale. Kun je alleen maar bestraft worden en anders beteut het kijken. Ai, ai. Dit is de damesaflossing Short Track A-finale. <lacht> Keurig. Keurig, netjes? Ja, heel netjes. Oké, okay, dan de tweede. Dat betekent de 100% score. En dan ga je daar vandoor met een jacht prijspakket. Oh, dat zou ik heel leuk vinden. Ja, met een sjaal daarin, en een muts en handschoenen en zo. Oof. Voor de zomer die eraan komt. Precies. Ja. Ja. Komt-ie. Het uh, zou wel eens 1-2 kunnen worden voor in Nederland. Maar uh, in welke volgorde? Het is Kok uh, met 1,12,59. Het is Kok uh, met 1,12,59. En wat wordt de tijd? Gaat hij daar nog onder? Gaat hij daar nog onder? Gaat -ie ja. hij daar nog onder? Ja, ja, ja! Dat is. Jutta die de duizend meter wint. Lange exact. baan. Wow. Keurig. Kijk. 100% scoren. Lekker. Um, Prijzenpakket, kom mij toe. <laughs> Top. Ja, we zullen de gegevens even met je doornemen. Dylan, mag ik je bedanken dat je hier naar ons studio wilt komen. Even lekker keuvelen over shorttrekken, over de Olympische Winterspelen en dergelijke. Dat was gezellig. Geen dank. En uh, nou, hopelijk tot snel weer. Hopelijk snel weer even een tatoeage bij je zetten. Bij de vijfde uur achterin. Dan uh, zien we elkaar weer. Precies. 14 maart doneren kan 538.nl slash runclub. En uh, Dylan, fijn weekend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 Dekker en loser op 5:38. Zometeen weer tijd voor het grote vrijdagavondkwartet. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Uh, wij laten een geluid horen. Dat moeten vier mensen perfect nadoen. Uh, als jullie het allemaal goed doen, dan uh, wint iedereen een prijs. Als er één het maar fout doet.